Er zijn daar twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Elke week vanaf 2 januari.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 The cat vroege pioniers waarmee het allemaal begon. De vroege hardrockbands die in de jaren 70 opkwamen... en van belangrijke invloed zijn geweest. De vroege punkscene van halverwege de jaren 70 tot eind jaren 70. De krachtige en epische power metal dat weer ontstond... dankzij de vroege pioniers van de heavy metal. De technische en complexe progressieve metalscene... dat is ontstaan uit de progressieve rock van de jaren 70. En vorige week had ik nog aandacht voor de New Wave of British Heavy Metal... dat weer is ontstaan na de populariteit van de punkmuziek... Vooral in Groot-Brittannië populair was. En eveneens, dankzij de vroege pioniers zoals Deep Purple, Led Zeppelin en Black Sabbath. Vanavond staat de vroege hardcore punk of gewoon hardcore centraal en dit is een bijzondere vorm, harde vorm van gitaarmuziek met raakvlakken met punk en heavy metal en wordt gekenmerkt door korte, luide en vaak boze nummers over serieuze onderwerpen als de overheid, kapitalisme, anarchisme, oorlog en de subcultuur zelf, vaak met een snel tempo en snelle akkoordwisselingen. Ik zal de komende twee uur dus alle pioniers en een grote selectie toonaangevende hardcore punkbands gaan toelichten en uiteraard gaan draaien met hun vaak eerste singles. Maar allereerst, wat houdt hardcore punk in? En wat voor impact had deze scene op de fans? Even een beknopte introductie voor deze vooral agressieve vorm van muziek. Hardcore punk ontstond eind jaren 70, begin jaren 80 in Noord-Amerika... vooral in Los Angeles en Washington. Maar ook in New York, Vancouver, Boston en andere steden. Hardcore is net als New Wave ontstaan uit de punk. Maar is daarnaast ook een reactie erop... Het gevolg hiervan was echter dat fanatieke volgelingen van het oorspronkelijke idee, idee achter de punk een extremere vorm van punkmuziek ontwikkelden. Zich weer afzettend tegen de new wave stroming. Begin jaren tachtig begonnen jongeren uit achterbuurten en uit de punk scene zich te groeperen. Om zo het harde bestaan een beetje te ontvluchten en om samen een groep te vormen. Punk was volgens deze jongeren niet goed in staat om een vuist te vormen tegen de buitenwereld. Omdat de idealen er wel waren, maar een overvloed aan drank, drugs en ruzies de bewerkstelliging van het punkideaal belemmerde. En om deze reden worden hardcore en straight edge vaak in één adem genoemd. Straight edge is een levenshouding binnen deze scene waar alcohol, drugs en roken niet wordt gebruikt. Hardcore, dat harde kern betekent, was officieel geboren. Deze stijl was van grote invloed voor de daarna opkomende New York hardcore scene halverwege de jaren 80 en de metalcore dat in de jaren 90 ontstond. Hardcore kan worden teruggeleid naar drie Amerikaanse bands die vanavond allemaal voorbij gaan komen: Black Flag, Bad Brains en Minor Threat. Dit waren drie bands die aan het begin stonden van deze stroming. Maar als men verder terugkijkt, waren er al meer varianten die later hardcore werden genoemd. Te zien in de punkstromingen van de jaren 70. Eén hiervan is de band Middle Class, die jullie net als uuropener hoorden met de nummer Situations. Afkomstig van hun debuut EP Out of the Vogue uit 1978. Ook de Germs met hun album GI, waar ik een nummer van had gedraaid in mijn punk special, waren van grote invloed, gekenmerkt door hun hoge tempo en snelle akkoordenwisselingen. Liefhebbers van de hardcore punk muziek zagen zich gewoon nog als punks. Ook al waren ze niet meer echt geïnteresseerd... in de jaren 70 punk van de Ramones en de Sex Pistols. Hardcore was meer een term die binnen de postpunkkringen kringen gebruikt werd voor mensen als wij. Mensen die het ook begrijpen. Muziek van mensen die zijn zoals wij. Hardcore bevatte, net als de originele punk... een grote do-it-yourself-mentality. De bands deden hun eigen boekingen en promotie... waarbij ze opvielen door een anti-rockstar-mentaliteit... en constante tours door heel de Verenigde Staten. In de scene wordt veel gebruik gemaakt... van zelfgemaakte opnames, magazines, radiostations en shows... maar ook optredens... Ook werden er aparte hardcore kledingmerken opgericht om de stijl uit te drukken. De herkomst van de naam hardcore is onzeker... maar er wordt geclaimd dat deze term is afgeleid... van het in 1981 uitgebrachte tweede album Hardcore 81... van de Canadese hardcore band DOA. Die worden gezien als een van de grondleggers van dit genre... naast eerder genoemde bands. DOA werd in Vancouver opgericht in 1978 door Joey Shithead Keithley en is tevens het enige constante lid. Maar ook oprichter van Sudden Death Records... waar veel DOA-muziek onder is uitgebracht... en van andere bands als Pointed Sticks en Young... Canadians. Thema's van de nummers zijn onder andere anti-globalisme, vrijheid van meningsuiting en sociale ongelijkheid. Hun debuut EP Disco Sucks verscheen in 1978 en daarvan horen jullie nu de titeltrek. Disco Suck! This goes socks, shit. Sucks a paintball, stop it, rock, set. go goes socks, shit. Lots of parts I've paid for. Building a part I've paid Lots of parts I've paid Buildin' a part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 In je het loud, kan de muziek niet hard genoeg zijn. Alleen hier elke maandagavond te horen op ZFM Standfoort. Antidiscolie Disco Sucks draaide ik de eerste van de drie pioniers Black Flag met hun Nervous Breakdown. Afkomstig van hun gelijknamige debuut-EP dat in 1979 verscheen. Black Flag werd opgericht in 1976 in Hermosa Beach, Los Angeles... onder de leiding van Greg Ginn, de gitarist en songwriter en het enige vaste lid van de band. Tijdens het tienjarige bestaan van Black Flag doorliep de band 16 verschillende line up Line-ups met 17 verschillende muzikanten. De line-up van 1983 tot 1985 van gen zanger Henry Rollins, bassist Kira Rusler... En drummer Bill Stevenson nam samen vier albums en drie EP's op in een periode van 16 maanden. Na nou, uit elkaar te gaan in 1986 en kort herenigd te zijn in 2003, kondigde Black Flag in januari 2013 weer een reunie aan. Er toeren momenteel twee versies van Black Flag. De Gin Fronted Band die bekend staat als Black Flag. En een groep met oprichtende zanger Keith Morris. En andere eerdere leden die simpelweg bekend staan als Flag. Het meeste materiaal van Black Flag werd uitgebracht op Gens eigen label SST Records. Door de jaren heen werd de band ook een van de eerste punkbands die elementen van heavy metal, jazz en modern klassiek gebruikten in hun muziek. Ook de Dead Kennedys waren een van de populairste en belangrijkste... ...Amerikaanse hardcore punkbands van eind jaren 70, begin jaren 80. Ze ontstonden in San Francisco in 1978... ...toen East Ray Bay een advertentie plaatste in een muziekkrant... ...waarop zanger Jello Briafra reageerde. Ze kregen al snel gezelschap van bassist Klaus Flouride, drummer Ted... ...en een tweede gitarist die bij het nageslacht simpelweg bekend stond als 6025. De laatste vertrok in maart 1976, eh, 1979, sorry, terwijl Ted eind, jaren eh, eind 1980 werd vervangen door D.H. Peligro. Na een korte repetitieperiode speelde Dead Kennedy zijn eerste optreden in Mabuhay Gardens in juli 1978. De Fab Map was een Filipijns restaurant in de North Beach sectie van San Francisco, dat bijna tien jaar dienst deed als thuis voor punkbands. Het duurde niet lang voordat de band een aanzienlijk aanhang kreeg in San Francisco. Lijf waren de Dead Kennedys een combinatie van chaos en theater. Hun geluid zou je kunnen omschrijven als een kruising tussen de Sex Pistols en de Ventures. Het vroege succes van Dead Kennedys bracht hen ertoe om in 1979 hun allereerste single California Uber Alles op te nemen. Een zinderende aanval op de toenmalige gouverneur van Californië, Jerry Brown. Het werd tevens uitgebracht op hun debuutalbum Fresh Fruit for Rotting Vegetables in 1980 op hun eigen label Alternative Tentacles. En je gaat hem nu horen. Secret Police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 De single: Pay to Come van Bad Brains uit Washington, D.C., uh, 1938. 1980 ...en was een van de eerste voorbodes van de komst van hardcore. Strak en snel, maar het was Band in DC van een debuuttape uit 1982... ...die een andere hardcore traditie vestigde. De Breakdown, waarin de muzikanten terugschakelen naar midtempo... ...en een stampende hardcore sectie uitvoeren. Dat kun je wel overlaten aan de mannen van Bad Brains... ...die tussen 1977 en 1979 jazzfunk maakten onder de naam Mindpower. Later werden ze geïnspireerd door de opkomende punkscene en radicaliseerden hun repertoire. Door een onofficiële ban in vele clubs en zalen moesten zij hun thuisstad Washington DC noodgedwongen inruilen voor New York... Maar tijdens hun verhuizing raakte de band geïnspireerd door Bob Marley en sloten de leden zich aan bij de Rastafari. Dit zorgde voor een unieke kruising van punk en reggae in hun muziek en werden ze door onder andere de Red Hot Chili Peppers beschouwd als de echte grondleggers van de crossover. In hun latere werk verwerkte de band ook elementen van funk, heavy metal, soul en hip-hop. Hoewel de groepsleden de benaming hardcore verwerpen, worden zij wereldwijd wel beschouwd als de grondleggers van de hardcore punk. Terug naar Hermosa Beach, de thuisbasis voor de eerder gedraaide band Black Flag. Maar ook die van de Circle Jerks, die ontstonden door Black Flag zanger Keith Morris en Red Cross gitarist Greg Hudson in 1979. Zij combineerden de rebellie van de Sex Pistols en Ramones... met de agressieve atletische elementen van de surfer skateboarder... menigte van Hermosa Beach. Deze kustplaats, net ten zuiden van Los Angeles... zorgde voor de eerste explosie van hardcore bands. Met bassist Roger Rogerson en drummer Lucky Lehrer... nam de band in 1980 hun debuutalbum Group Sex op op Frontier Records. En wat, wat wordt beschouwd als mijlpaal in de hardcore punk, uh, punk scene. Het album bevat 14 nummers... die varieerden in lengte van 27 seconden tot 1 minuut 35... waardoor de hyperexplosie van punk naar het volgende uiterste ging... Met de release van het album een optreden in de documentaire film... over L.A. Punk, The Decline of Western Civilization... en hun opruiende lijfoptredens... was de status van de groep verzekerd in de ontluikende hardcore gemeenschap. Het tweede album, Wild in the Streets, dat in 1982 verscheen... kwam ook uit onder hetzelfde label en waren de nummers met een lengte variërend tussen de 55 seconden en 2 minuut 34 een stukje langer dan hun debuut. Echter kreeg Wild in the Streets een gemengde recensie van Stephen Thomas Erlenwine van AllMusic, die het album 3 van de 5 sterren gaf... en beweerde dat het niet de wilde aantrekkelijke aanstootgevende mix van grove teksten en hectische riffs heeft... die de circle Jugs maakten met het de debuut Group Sex. Erlenwine voegde eraan toe dat er genoeg nummers zijn die bijna indruk maken. Inclusief een ironische koffer van Put a Little Love in Your Heart. En het titelnummer dat hun versie is van het themalied van de tienerfilm... met dezelfde naam uit de jaren 60. En het titelnummer hoor je dus nu van ze. Wow. Dagavond, play it loud op ZFM Sampoort. Jokes, je En eveneens uit Californië afkomstig hoorden we net Minutemen met Paranoid Chance van hun allerbeste EP, allereerste EP Paranoid Time. Dat werd uitgebracht in 1980 op het label SST Records van Black Flags Greg Ginn en Chuck Dukowski. De Minutemen werd opgericht in januari 1980 en begon datzelfde jaar met het opnemen van muziek. Ze gaven dat jaar hun eerste EP genaamd Paranoid Time aan het publiek. In de loop van de volgende vijf jaar gaven de Minutemen veel optredens en maakten ze veel albums. Enkele van hun bekendste albums zijn What Makes A Man Start Fires en Double Nickels On The Dime. De band moest in 1985 na vier albums en acht EP's uit elkaar vanwege het overlijden van Dee Boone. Boone kwam om het leven bij een auto-ongeluk toen zijn vriendin achter het stuur in slaap viel. Na de dood van Boone vormde Watt Hurley de band Firehose met Minuteman-fan Ed Crawford. Firehose speelde tot 1994, tot ze, uh, tot ze uit elkaar gingen. Sinds het uiteenvallen van Firehose heeft Mike Watt in verschillende bands gespeeld... en ook zijn eigen solo-carrière gehad. Na Minute Man blijven we nog even in Californië en reizen we af naar Manhattan Beach... waar de Descendants vandaan komen. De band werd opgericht in 1977 door gitarist Frank Navatta. Navetta... basgitarist Tony Lombardo en drummer Bill Stevenson. In 1980 schakelde ze Stevenson's schoolvriend Milo Ackerman Ock in als zanger... en presenteerde de band zichzelf als een punkband... Ze werden uiteindelijk een grote speler in de hardcore punk scene, die zich op dat moment in Los Angeles ontwikkelde. De band heeft tot op heden in totaal zeven studioalbums, drie livealbums, uh, drie verzamelalbums en drie EP's laten uitgeven. Sinds 1986 bestaat de formatie van de Descendants uit zanger Milo Ackerman, gitarist Steven Egerton, bassist Carl Alvarez en drummer Bill Stevenson. Het debuutalbum Milo Goes to College dat in 1982 verscheen werd dankzij de mix van snelle en agressieve hardcore punk met melodie en semi-ironische liefdesliedjes beschouwd als een van de belangrijkste albums van de hardcore beweging in Zuid-Californië in het begin van de jaren 80. In de decennia sinds de release heeft het positieve recensies gekregen en werd het door verschillende publicaties tot de meest opmerkelijke punkalbums gerekend. Milo Goes to College werd door verschillende opmerkelijke artiesten en muzikanten als invloedrijk en favoriet genoemd. Velen beschouwen het als de kickstart van het poppunk-genre. De band debuteerde echter met hun surfpunk-single Ride the Wild... met It's a Hectic World als b-side. In 1980 nog voor de band een zanger had. Dus zorgden tekstschrijver en gitarist Frank Navetta... en bassist Tony Lombardo beide voor de vocalen En je hoort hem nu. Zet het een zand voor. Met Realities of War na de Descendants met Ride the Wild Realities of War kwam van een allereerste gelijknamige EP Dat in 1980 verscheen En in drie uur werd opgenomen en gemixt Een week later lag, al, ja, lag hij al in de schappen Discharge is een Britse hardcore punkband Die in 1977 werd opgericht Door Terry Ro uh, Tess Roberts En Roy Rainey Wainwright Ze worden vaak beschouwd Als een van de allereerste bands Die straatpunk speelden En punk met metal mixte Hoewel de band in de loop van haar geschiedenis aanzienlijke bezettingswisselingen onderging... waren de kernleden in het begin van de jaren tachtig... toen de band zijn allerbelangrijkste opnames produceerde... zanger Calvin Cal Morris, gitarist Tony Bones Roberts... bassist Roy Wainwright en drummer Terry Roberts. De muziek van de band wordt gekenmerkt door een zwaar vervormd en schurend gitaargeluid... en rauw zang... met teksten over anarchistische en pacifistische thema's. Het eerste album van de band in 1982, Hear Nothing, See Nothing, Say Nothing... wordt als zeer belangrijk beschouwd in de evolutie van de extreme vormen van metal en punkmuziek. En maakte de weg vrij voor genres als thrash metal, black metal, crust punk en grindcore. Begin jaren 80 bracht de groep een aantal singles en EP's uit. Waaronder de EP Why uit 1981 en de single States Violent State Control uit 1982... Na 1982 bracht de toevoeging van gitarist Peter Pooch Pertel belangrijke thrash metal crossover elementen naar de band. In de jaren 90 bracht de band verschillende door metal beïnvloede albums uit... waardoor een deel van de oorspronkelijke fanbase vervreemde. Begin jaren 2000 werd de originele line-up herenigd... en brachten ze een titelloos album uit met de muziekstijl uit de jaren 80. De muziek van Discharge beïnvloedde hardcore punk, thrash metal, crush punk, grindcore... en verschillende subgenres van extreme metal. De meest bekende metalbands die Discharge-nummers coverden... zijn Metallica, Anthrax, Napalm Death, Machine Head en Sepultura. We blijven voor de volgende band nog even in het Verenigd Koninkrijk, Schotland om precies te zijn, waar de Exploited vandaan komt en is opgericht in 1979. De Exploited is samen met Charged GBH en Discharge een van de iconische bands van de uk 82 punkbeweging. De term UK82 kwam van het nummer UK82 van de Exploited. De band begon als een straatpunkband, gevormd in Edinburgh door Stevie Ross, Terry Buchanan en ex-soldaat Buchanan. Buchan voordat ze transformeerden in een snellere hardcore punk en crossover trashband met een zware politieke invloed. De band behield in de jaren 80 een grote cultstatus onder een hardcore punk en skinhead publiek uit de arbeidersklasse. Zij tekenden in maart 81 bij Secret Records en brachten hun debuut EP Army Life uit. In hetzelfde jaar volgde het album Punk's Not Dead. Vanaf ongeveer 1987 rond de release van het album Death Before Dishonor veranderden ze in een crossover-trashband. Hun nummers zijn gekofferd door Slayer en Ice-T. En ondanks vele lijnopwisselingen is Watty de zanger en leider van The Exploited gebleven. Het eerder genoemde debuutalbum Punk's Not Dead was gemaakt voor de arbeidersklasse... en trouw aan de eerste impulsen van de punkbeweging uit de jaren 70. Tevens was het een reactie op critici die dachten dat het punkgenre dood was... en ging in tegen populaire trends zoals New Wave en postpunk. Het bevat de dubbele A-kant singles Army Life, Fuck the Mods... en de latere opvolger I Believe in Anarchy. Army Life beschrijft de ervaringen van Watty Buken toen hij in de jaren 70 als 17-jarige squaddie op tournee was in Belfast. You know my face, but I'm sorry for it Don't you know there's my ability It does, I don't care a thing about it You're in listen This is It's more than a rhyme right. It's your indiscision Your indiscision It's your Bad rendition You're just a Indiscision It's not too late Bad rendition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 De volgorde dan, de bedoeling was: Eer voor je, Bad Religion natuurlijk met Bad Religion en aan dus de Exploited met Army Life. Ook Bad Religion behoort tot een van de zeer invloedrijke punkbrands van Amerika en werd opgericht in 1980 in Los Angeles. De oorspronkelijke leden waren bassist Jay Bentley, zanger Greg Graffin, eh, gitarist Brad Gurowitz en drummer Jay Ziskroet die al snel werd vervangen, werd vervangen door Pete Feinstone. In de geest van de Do It, uh, uh, Do Self, het do-it-self-ethiek van de punkscene in die tijd... creëerde Guruwicz kort na hun oprichting Epitaph Records. En de meeste albums van de band zijn sindsdien via dit label uitgebracht. De band staat bekend om zijn bijzonder slimme gebruik van metaforen, stijl en woordenschat in de teksten. Evenals hun eigenaardige, eigenaardige vocale harmonieën. Teksten gaan vaak over filosofische, sociale of politieke kwesties... en zijn vaak kritisch, sarcastisch en vaak hardvochtig. Het schrijven van liedjes wordt meestal gedaan tussen Graffin en Gurewitsch... ...behalve in de periode van 1993 tot 2001... ...dat de band Epitaph verliet voor het grote label Atlantic Records. De allereerste EP verscheen in 1981 en kreeg de simpele titel Bad Religion. De opnamesessies voor de EP vonden plaats in oktober 1980... ...in een demostudio genaamd Studio 9... ...boven een kantoor en drooggisterij in Los Angeles... ...aan Sunset Boulevard en Western Avenue. De EP werd ge gemasterd door Stan Ross in de Gold Star Studios in Hollywood. Ten tijde van de release van de EP waren zanger Graf Graffin en bassist Jay Bentley... allebei 16 jaar oud, terwijl Gurewicz en drummer Jay Ziskrut... allebei 18 jaar oud waren. The Sounds of Liberty, oftewel TSOL, in het kort worden meestal geassocieerd met hardcore punkmuziek... maar hun stijlen variëren per album van deathrock, artpunk, horrorpunk en andere stijlen van punk. De band zag het levenslicht in 1978 in Long Beach, Californië. Aanvankelijk onder de naam Vicious Circle. Maar veranderde dit in 1980 naar hun huidige naam en hun huidige line-up bestond uit zanger Jack Grissom... gitarist Ron Emery, bassist Mike Roche en drummer Todd Barnes... De band bracht in de lente van 1981 hun titelloze debuut-EP uit... bestaande uit vijf songs... en was qua teksten vooral politiek georiënteerd. Het debuutalbum Dance With Me verscheen later datzelfde jaar... onder Frontier Records en liet een gothic deathrock sound horen. De band tekende daarna bij Alternative Tentacles... van de Dead Kennedy zanger Jello Biafra... en bracht hun tweede EP Weathered Statues... en later dat jaar hun tweede langspeler beneath the shadows... daaronder uit in 1982... In 1983 zorgde persoonlijke onrust ervoor dat Grisham, Barnes en toetsenist Kuhn... die als laatste aan de line-up werd toegevoegd, de band verlieten. Grisham richtte de band Cathedral of Tears op... en bracht een aantal EP's en album daarmee uit. TSOL werd uiteindelijk weer nieuw leven ingeblazen... en met een nieuwe line-up werden vier albums uitgebracht. Van het debuutalbum dat meer horror- en gothic-geïnspireerde teksten bevatte... draai ik een nummer Code Blue. Dat gaat over necrofilie. Gezellig. That's it. Social Distortion met een Mainliner als laatste nummer van het blokje. Social Distortion kwam voort uit de hardcore scene van Orange County... van eind jaren 70 tot begin jaren 80... en ging halverwege de jaren 80 tijdelijk op pauze vanwege Nessus drugsverslaving... en problemen met de wet, wat resulteerde in langdurige periodes... in verschillende rehabilitatiecentra die twee jaar lang duurden. Na hun hervorming heeft de band zijn stijl verlegd... naar een door country, blues en vroege rock roll beïnvloedde punkstijl. Sinds de oprichting heeft de line-up van de band aanzienlijke wisselingen gekend, met Nes als het enige constante lid. Na 45 jaar optreden gaat Social Distortion door met toeren en muziek opnemen. Tot op heden heeft Social Distortion 7 volledige studioalbums, 2 compilaties, 1 livealbum en 2 dvd's uitgebracht. Ze brachten twee albums uit, Mommy's Little Monster uit 1983 en Prison Bound uit 1988... voordat ze in 1989 een contract voor drie albums tekende bij Epic Records. Social Distortion werd beroemd met hun titelloze derde album uit 1990... dat hun bekende hit singles voortbracht als Ball and Chain, Story of My Life... en de cover van Johnny Cash's Ring of Fire... en werd goud gecertificeerd door de RIAA. Veel van hun latere albums, waaronder hun tweede gouden plaat Somewhere Between Heaven and Hell uit 1992, werden ook goed ontvangen. Door Steven Blush omschreven als de Rolling Stones van de hardcore, wordt Social Distortion beschouwd als een van de bestverkopende en meest invloedrijke punkrockbands met meer dan 3 miljoen verkochte albums wereldwijd. Het meest recente studioalbum van de band is Hard Times en Nursery Rhymes uit 2011. En ze hebben meer dan 10 jaar gewerkt aan nieuw materiaal voor hun aanstaande achtste album. Ook de adolescents die waren opgericht in 1980... maakten deel uit van dezelfde hardcore punkbeweging van Californië... in de vroege jaren 80 en waren een van de... Belangrijkste punk acts die uit Orange Country voortkwamen. Samen met hun leeftijdsgenoten in Agent Orange en eerder gedraaide Social Distortion. In de jaren 80 onderging de band verschillende line-upwisselingen, uiteenvallen en reunies, waarbij meestal drummer Casey Royer en de gitaristenbroers Rick, Frank en Alfie Agnew betrokken waren. Gedurende dat decennium brachten ze drie albums uit. Adolescence uit 1981, Brad in Battalions uit 1987 en Balboa, Balboa Fun Zone uit 1988. En als enige zonder reflex waarna ze in april 1989 uit elkaar gingen. De meeste leden bleven actief in andere muzikale projecten... en een reunie van de meest vroege leden in 2001 resulteerde in het comeback-album OC Confidential uit 2005... Soto en Reflex zijn sindsdien de enige vaste leden en primaire songwriters van de band... en verankerde line-ups die nog vijf studioalbums hebben uitgebracht. The Fastest Kids Alive uit 2011, Presumed Insolent uit 2013, La Vendetta uit 2014, Manifest Des Density uit 2016 en Crop Duster uit 2018. Op 27 juni 2018 stierf Soto op 54-jarige leeftijd en liet Reflex achter als het enige oorspronkelijke oprichtende lid... Brad Logan verving Soto en het tiende album van de band Russian Spider Dump kwam uit in oktober 2020. Van het zelfgetitelde debuutalbum draai ik nu hun meest kenmerkende song Amiba, dat een metafoor is voor de strijd van het individualisme. Een thema dat in de muziek van adolescents wordt verkend. But don't turn your back to Steven Science World This is reaching for the telephone Maandagavond Play it loud Op ZFM Zandvoort En tot slot van het eerste uur hoorden we Husker Du... die net hoorde met het singletje Statues, Namiba van de Adolescents. De band werd opgericht in St. Paul, Minnesota in 1979 door Bob Malt. Greg Norton en Grant Hart toen de omgeving van Minneapolis... een broeinest van popmuziek aan het worden was. Ze wonnen een trouwe aanhang door gestaagde toeren regelmatig op te nemen... en op de radio te worden uitgezonden. Hoewel de muziekstijl van de band op vroege opnames, zoals hun debuutalbum *Land Speed Record* dat 1981 eh, agressieve hardcore punk was, onthulde hun latere muziek de invloed van jazz, pop en psychedelische rock. Hun *Zen Arcade* uit 1984 was een van de weinige punk-georiënteerde dubbelalbums, gevierd voor het behoud van hun artistieke integriteit. Zelfs na de verhuizing naar een groot label met het album Candy Apple Grey... 19, uit 1986 ging Uskedu in 1988 uit elkaar na een reeks veel geprezen albums te hebben geproduceerd. Waaronder New Day Rising uit 1985, Flip Your Wig uit 1985, hetzelfde jaar dus... en Warehouse Songs and Stories uit 1987. Mold had later succes met solo projecten en als lid van de band Sugar... Dan sluit ik het eerste uur hiermee af en hoor ik jullie graag, of jullie horen mij graag weer terug in het tweede uur met nog meer pioniers van de hardcore punk-scene. Dus blijf hangen en tot na het nieuws van 10 uur. Tot zo, bedankt. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.